Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne heeft wel de wapens, maar niet genoeg munitie. En door het gebrek aan kogels en granaten moeten Oekraïnse troepen nu hun doelen bijstellen. Dat maakt een belangrijke commandant vandaag bekend. Correspondent Kisha Hekster legt uit hoe het zo mis kan gaan met die munitie. Voor een deel omdat de Europese Unie, die begin dit jaar beloofd had om 1 miljoen stuks munitie te leveren, die belofte niet kan waarmaken, geeft ze in Brussel zelf ook toe. En er is ook sprake van minder leveranties van wapens en van munitie überhaupt. En voor een deel is het ook nog zo dat de Russen veel meer van alles hebben dan de Oekraïners. In Nijmegen is de tussenstand van het glazen huis bekendgemaakt. Na nog geen 24 uur actievoeren kwam dit bedrag uit de envelop. Ik zie staan, 791.646 euro. Yeah! Oh, ja, 791.646 euro. En dat is een hoop. Vorig jaar stond de teller na dag 1 ongeveer op de helft. De dj's blijven de hele week in het glazen huis. Het geld gaat dit jaar naar Stichting ALS Nederland. Het is bijna oud en nieuw en dat is tijd voor vuurwerk. En dat kan gevaarlijk zijn voor je handen en ogen. Dat weten we. Maar vergeet je oren niet, zegt Kenniscentrum Veiligheid Nederland. Tijdens de vorige jaarwisseling liep 6% gehoorschade op. En dat is niet alleen bij mensen die het zelf afsteken, zegt de directeur van die organisatie. Nee, zeker niet. Als omstander is het risico op gehoorschade net zo groot als dat je het zelf afsteekt. Want een knal is voor jullie allebei hetzelfde. Je kunt dus beter voorkomen dat je gehoorschade krijgt. En dat doe je zo. Het is in ieder geval heel belangrijk dat als je vuurwerk gaat afsteken of naar vuurwerk gaat kijken, dat je gehoorbescherming draagt. Uh, en dat zijn eigenlijk van die simpele dopjes, die je, hè, van die schuimrubberen dopjes die je overal kan kopen. Maar bij jonge kinderen uh, ja, passen die dopjes vaak niet en dan adviseren we hoorkappen. Die zien eruit als een koptelefoon, maar er komt er geen muziek uit. Dan nog het weer. Wat regen in het noorden, maar verder is het overal droog. Vannacht komt daar verandering in. Morgen wordt het regen, regen en nog eens regen. En het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een file nog in Noord-Holland. En die staat op de N244 in Dam richting Alkbaar. Tussen Zuid Schermen en Alkmaar staat 4 kilometer file met een vertraging van 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft, heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met menu nu. Jouw keuze. ZFM.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 Wekelijks terugkerende wisselende thema's... waar jullie als luisteraar verzoeknummers voor kunnen aanvragen... of waar één select thema centraal staat. En houd ik jullie uiteraard ook op de hoogte... dankzij de wekelijkse metalnieuwtjes en concertagenda's. Vanavond is het alweer tijd voor de achtste aflevering van Play It Loud Brand New. Een van de zes nieuwe terugkerende uitzendingen in vaste stijl... met twee uur lang het nieuwste van het nieuwste in de metal. Dat normaal gesproken elke eerste maandag van de maand te horen is... maar in verband met de vakantie die ik had, nu dus de derde. Ik zal veel recentelijk gedropte nieuwe singles gaan draaien... van de maand november van een grote selectie... en verscheidenheid aan oude, bekende en nieuwe jonge bands. Verder hoor jullie dit eerste uur dus nog het laatste nieuws op metalgebied... en de concertagenda in het tweede uur... met concerten waar we dus last minute nog heen kunnen. Dus zoals jullie van mij gewend zijn... wordt het weer een bomvol en leuk programma. Zorg dus dat je er niets van mist. Het is in mijn programma uiteraard gebruikelijk... elke uitzending af te trappen met een uuropener... en begonnen we deze met... Green Days in nieuwste single Look Ma No Brains. Het nummer verscheen oorspronkelijk naast de eerder uitgebrachte single... The American Dream is Killing Me... op een gelimiteerde 7-inch uh, vinyl-single... en volgde na de aankondiging van het nieuwe album Saviors op 24 oktober... dat de 14e studio-LP van het pop-punk-trio zal zijn... en hun eerste volledige release sinds Father of All Motherfuckers uit 2020. De release staat gepland voor 19 januari, dus volgend jaar... via Reprise Warner en is beschikbaar voor pre-order. Green Day heeft ook details gedeeld voor hun eerder aangekondigde tournee in 2024... met Smashing Pumpkins, Rancid en de Linda Lindas. Extra ondersteuning komt van The Hives, Nothing But Thieves, Donuts, The Interrupters en Made of Ace. We zijn nog nooit zo enthousiast geweest om nieuwe muziek uit te brengen als met Saviors. Een plaat die bedoeld is om samen lijf te rocken, zei de band in een verklaring over de LP... die op 19 januari dus gaat verschijnen. Dus laten we gaan trashen. We hebben een aantal geweldige vrienden die mee gaan toeren. Op 2 november ging ook de derde single in première... van de nieuwe Friese alt-rockband The Optimist in Me... getiteld Glass Half Full, Don't Be Afraid. Afkomstig van hun debuut EP You Should Smile More Often. Dat werd opgenomen in Warehouse 37 Studio... met producer Caleb Bingham, bekend van Five Finger Death Punch. En op 17 november is verschenen via Mindful Music The Orchard. Play It Loud is het beste podium ook voor nieuwe bands. En je hoort hem nu bij Brand New... Something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 Action. Action. I am fighting for my future. future. Act Ministry maakt zich op voor de release van hun 16e studioalbum Hopium for the Masters. En tot nu toe zijn de nummers opnieuw één grote fuck you geweest voor de machtliefhebbers, en machthebbers. Met zijn vizier gericht op hebzuchtige miljardairs, waardeloze politici en de vervuilers over de hele wereld die het klimaat in vuur en vlam zetten bracht de band hun nieuwste single uit met een vrij gemakkelijk te identificeren doelwit Just Top Oil. Vanaf het begin bevat het nummer slechts vier minuten aan puffende ritmes die door de, de, de mensen ...veroorzaakte klimaatramp oproepen... ...die we allemaal in realtime ervaren. En omdat niemand aan de macht... ...schijnbaar bereid is iets te doen... ...komt de boodschap van het nummer tegenwoordig bijzonder hard aan. Hopium voor de Messes staat gepland... ...voor de releasedatum van 1 maart volgend jaar. Maar je kunt jouw exemplaar... ...nu nog in verschillende formaten vooraf bestellen. Het album zal negen nieuwe... ...ministry tracks bevatten met enkele speciale... ...gasten, waaronder Corrosion of Conformities... ...Peppers Keenan, Gogol Bordello's... ...Eugene Hutz... ...en Dead Kennedy frontman Yellow Biafra you <laughs> Cryptosis, de grensverleggende kracht in metalmuziek, zal het publiek opnieuw boeien met hun nieuwste EP, The Silent Call, dat op 1 december dus dit jaar uh, is verschenen. Deze ongekende compositie zet uh, Cryptosis traditie voort van het trotseren van verwachtingen en het pushen van de grenzen van het metalgenre. In dit nieuwe hoofdstuk duikt Cryptosis dieper in de symfonie van kunstmatige intelligentie met hun EP, The Silent Call. En het op 3 november verschenen titelnummer biedt een tot nadenken stemmende blik in een wereld waar de grenzen tussen realiteit en kunstmatige controle vervagen. Het duikt in de gevoelens van verloren en onbeduidend zijn. De Silent Call is een angstaanjagend introspectief nummer... dat een schaduw werpt over ons menselijk bestaan. Deze sonische reis nodigt luisteraars uit... om na te denken over de complexiteit van het moderne leven... en de griezelige stilte van onzichtbare krachten... die onze wereld vormgeven. Vond. Play it loud op ZFM, Sanford. mother, die in the new lineup, his first single, I left my license in the future, has uitgebracht via AFM Records. Opnieuw ondersteund door de Deense producer Søren Andersen van onder andere Pretty Mates, D.A.D., Glenn Hughes en Mike Tramp. En ziet het nummer de oprichter van Thundermother, gitarist Filipa Nassil, vergezeld door zangeres Linia Wikström, bassist Masjan Lindberg en drummer Joan Massing. Thundermother zegt over I left my license in the future. Met deze eerste single uit de nieuwe line-up willen we de fans een keiharde no-brainer track geven, gericht op degene op de passagiersstoel zonder rijbewijs. Een volkslied voor degene onder die nooit de aangewezen bestuurder zullen worden. En een liefdesbrief aan degene die achter het stuur zitten. Proost en laten we het feesten. De moderne progressieve metalgroep Infected Rain... beleefde hun meest succesvolle jaren tot nu toe in 2022 en 2023... en is terug in 2024 met gloednieuwe muziek. Te midden van hun huidige Amerikaanse tournee met Wednesday 13... heeft de band hun veelzijdige zesde album Time aangekondigd... dat op 9 februari volgend jaar uitkomt via Nepal Records. Na hun meest succesvolle album tot nu toe... Act This Is uit 2022, dat lovende kritieken in de media oogsten honderdduizenden streams en views kreeg... en debuteerde in de top 20 van Amerikaanse current hard music hitlijsten... Klimt Infected Rain nog hoger met Time. Door de multinationale band, omschreven als een eerbetoon... aan elke vluchtige seconde, elke hartslag en elke ademhaling... die ons naar dit moment heeft geleid... werd Time opnieuw geproduceerd, gemixt en gemasterd door Valentin Voluta. En combineert het de behendige talenten van terugkerende leden... gitarist Vidik, drummer Eugenio Voluta en beroemde frontvrouw en zangeres Lena Scissorhands. Maar introduceerden ze ook hun nieuwe bas lid bassist Alice Lane aan de kudde. Op 7 november trapte de band af met een angstaanjagende videoclip van topkwaliteit voor de verpletterende nieuwe single Never To Return. Het nummer flirt met trip-hop elementen en instrumenten uit het veren oosten voordat het knalt met agressieve riffs en dynamische zang.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 Is de happy speed metal band. Drakkar is terug. En hoorden we net met hun laatste single, Reach the Sky. Dat op 7 november is verschenen. Het is de eerste single met de nieuwe line-up, want de band moest hun zanger en gitarist vervangen. Het laatste album van de Henegouwse band Diabolical Empathy. Dateert intussen alweer van 2017. Supersterre Lani keerde op 8 november terug met een heel bijzondere single... voordat de band op tournee gaat door Brazilië, Argentinië en Chili. Begeleid door een ontzettend leuke video presenteren de Finnen... met trots hun kijk op Bonnie M's Gotta Go Home... om je in feeststemming te brengen tijdens het donkere seizoen van het jaar. Jonne Jarvela, een fan sinds zijn jeugd, voegde aan toe... Toen ik een kind was waren er niet zoveel goede albums in de vinylcollectie van mijn ouders, maar ik vond iets dat ik erg leuk vond. Het was Roadrunner van Hurricanes, waar ik bijna elke dag naar luisterde sinds ik nog in de luiers zat. CCR en Bonnie M stonden destijds ook op mijn zeer beperkte playlist. Gotta Go Home was op de een of andere manier grappig, veel leuker dan The Rivers of Babylon, wat ik ook leuk vond. Toen kwam onze drummer Samuli ermee en was erg enthousiast over het idee om het te kofferen. Ik heb dezelfde bewegingen gedaan in onze video die ik in mijn kindertijd honderden keren heb geoefend met mijn tennisrecord voor de spiegel.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 naar de vrolijke Bonnie M-cover van Corpik is Iets stevigers de Amerikaanse deathcore-outfit Face Yourself... met een nieuwe single Sirens, afkomstig van de nieuwe EP Tales of Death... die sinds 5 november verkrijgbaar is. En voor ik verder ga met alweer het laatste nummer... van deze nieuwe single-releases van de maand november... krijgen jullie zoals altijd eerst het wekelijkse metal te horen van mij. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? En dat horen jullie zo...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 Op 12 december was Ith uh, zijn atheist en cryptopsy verheugd een co-headline tour van 29 dagen door het Verenigd Koninkrijk en Europa aan te kondigen. In het voorjaar van 2024 Getiteld The de unquestionable blasphemy tour. Onderweg viert cryptopsy meer dan 30 jaar extremiteit en presenteert het lijfnummers... van hun gloednieuwe studioalbum... As Gomera Burns. Terwijl Atheist voor het eerst sinds 2011... terugkeert naar Groot-Brittannië en Europa... viert hij dit evenement met een speciale... jubileumset ter ere van hun releases... Pieces of Time... *Unquestionable Presence and Elements. De Noord-Amerikaanse Groove thrash Metal Act... Almost Dead zal de line-up... versterken als openingsband. Op 13 december... kondigde de Dill Dillinger... Escape Plan aan weer bij elkaar te komen om het 25-jarig jubileum... van het debuutalbum Calculating Infinity te vieren. Uit 1999. En dat gebeurt op 21, 22 en 23 juni volgend jaar... in Brooklyn Paramount Theater. It Brooklyn met de Callous, The Oh Boys, That Guy... Carbomb en Candy als voorprogramma. Naast oprichter, originele vocalist Dimitri Minakakis... bestaat de math metal formatie anno 2023... uit oprichter, gitarist Ben Weinman, bassist Liam Wilson en drummer Billy Reimer. Het album zal in zijn geheel gespeeld worden. De Dillinger Escape Plan was actief van 1997 tot en met 2017. Of er naast de drie optredens nog plannen zijn, is niet kenbaar gemaakt. Op 14 december kondigde Shock Festival de eerste 15 namen aan voor de editie van 2024. Bovenaan de poster prijken Bad Religion, Sick of It All en Agnostic Front. Ook New Bomb Turks, Detroit Cobras, The Gories, The Sadies, Civic, The Delta Bombers, Grade 2, Authority Zero, Left Lane Cruiser, Lambrini Girls, The Countryside of Harmonica Sam en Carrie Nation en The Speakeasy zijn bevestigd. Shock vindt volgend jaar plaats. Op 5, 6 en 7 juli in het Belgische Geerle, vlakbij Antwerpen. Alle informatie kun je vinden op www.shock.be. Ook die dag werd bekendgemaakt dat de organisatie van Bospop... het grootste gedeelte van de line-up heeft bekendgemaakt... voor de editie van volgend jaar... die van 12 tot en met 14 juli in Beert zal plaatsvinden. Liefhebbers van Hard Rock Blues mogen in elk geval de openingsdag... vrijdag 12 juli alvast in hun agenda noteren. De grootste publiekstrekkers zijn die dag John Fogerty, Alice Cooper, Hart Helmut Lottie... De laatstgenoemde was afgelopen jaar al een hoogtepunt... van de Graspop Metal Meeting... met zijn show van hardrock en metalcovers. De andere bevestigingen voor de vrijdag zijn... Julian Sass, Made in Purple... Mike Ferris, Mr. Moto en Robert John and The Wreck... Volgens een gisteren gelekte lijst, dus 13 december dus in dit geval namen zou smash into pieces ook komen, maar die groep is nog niet officieel bevestigd. De slotdag, zondag 14 juli, is voor fans van rock and blues wellicht ook nog de moeite waard met exos Toto, The Wolf, The Waterboys, Southside, Johnny, King King, The Damn Truth, Tim Christensen en Chris Stone, Kingfish Ingram. Het zaterdagprogramma richt zich daarentegen op popmuziek... met artiesten als James Blunt en Stuccaro. Bijgaand vind je het voorlopige programma... dat kun je dan vinden op www.bospop.nl... welke namen er allemaal zijn bekendgemaakt. En daar komen uiteraard nog meer namen bij. Meer informatie vind je dus ook op de website. Ook over de ticketprijzen en kaartverkoop... kun je dus vinden op www.bospop.nl. En dan op zaterdag 13 juli volgend jaar zal bij de cacaofabriek in Helmond... de eerste editie van Helmond Open Air gehouden worden. Deze dag kun je acht bands op het podium verwachten. De eerste vijf zijn nu bekendgemaakt. Dit zijn Life of Agony, Metal Church, Doggy Dog, Propane en Vengeance. Daar komen dus nog drie bands bij. Kaarten kosten 49,99 en zijn verkrijgbaar via de website... Uh, tot het eind van het jaar krijg je 10% korting met de kortingscode Helmondse Kerst 10. En dat is allemaal met hoofdletters. Een dag na Helmond Openair vindt op hetzelfde terrein trouwens de Pirate Metal Party plaats. Waaronder meer Storm zal optreden. Op de derde zondag van de adventskalender voegt Wakken Openair weer een reeks namen toe aan de affiche Axel Rudy Pell, Blackbriar Embryonic Autopsy. Foyer Swans, Half Me, Jesus Peace, Live, Christine, Mr. Big, Textures en the Amity Affliction. Eerder waren onder meer Accept, M. Blind Guardian, Cradle of Filth, Vlog and Molly, In Extremo, Mayhem, Opeth, Scorpions, Suzy Quattro, Testament en Watain al bevestigd. Lekker lijstje. Er komen nog vele acts bij. Wakken Open Air vindt volgend jaar plaats van 31 juli tot en met 3 augustus en is ondanks de neerslagproblemen van de afgelopen editie stijf uitverkocht. Alle informatie vind je op www.wakken.com. En dat waren weer de nieuwtjes voor deze week. Volgende week horen jullie voor de laatste keer deze maand weer de allerlaatste updates. Ook voor het laatste deze dit jaar. Maar nu we door naar het laatste nummer voor het eerste uur er weer op zit. En begin ik met een lekkere Deep Purple klassieker in een black metal jasje, jasje van Dimo Borgier. Het nieuwe nummer, een cover van Deep Purple's Perfect Strangers... is afkomstig van het aankomende nieuwe coversalbum van de Noorse band uh, Inspiratio Provanus... dat al op 8 december is verschenen. Over de cover zegt gitarist Silenos... het idee om Perfect Strangers te doen ontstond al een tijdje... voordat we er daadwerkelijk toe kwamen om het op te nemen. Het is een bekend nummer van een zeer bekende band... die velen heeft beïnvloed om een instrument op te pakken. Ik bedoel, is er iemand die niet van Deep Purple houdt? We hebben er onze kleine draai aan gegeven en wilden tegelijkertijd dichtbij het origineel blijven. Maar misschien zijn het de meer voor de hand liggende aspecten die in je opkomen als je het hoort. De integratie tussen de belangrijkste muzikale elementen waar we sinds het begin ook gebruik van maakten zoals keyboards en gitaar. Komt ie! Dat was Demi Borg hier dus met Perfect Strangers van Deep Purple Origineel. Ik heb nog twee minuutjes, dus ik laat jullie tot het nieuws van tien uur nog even een uh, stukje een horen van het laatste nummer dit uur. En die komt van Darkest Tower Perpetual Terminal. Hoor je nu tot zo in het nieuws van tien uur met de tweede uur van Play It Loud Brand New. Wens stuur je allemaal fijne dagen en een voorstel.